Bismillah salatu salam rasulillah ala alihi sahbihi wa en We gaan inshallah verder met de sira van de profeet Vrede zijn met hem. En we hebben de vorige keer gezien dat een aantal metgezellen het zwaar te verduren hebben gekregen omwille van hun geloof. Dus mensen die hebben geleden omwille van hun geloof. En we hebben ook gezegd dat er eigenlijk geen volk valt te bedenken die zoveel heeft moeten doorstaan omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En deze mensen zijn werkelijk de geschiedenis ingegaan met een opgeheven hoofd. Deze mensen zijn tot een voorbeeld verwoorden op het gebied van geloof op het gebied van opoffering, op het gebied van dapperheid. Je verbaast je werkelijk over de standvastigheid die zij hebben moeten opbrengen. Maar dan dringt het tot jou door dat zij dit alles alleen hebben kunnen doen. Ze hebben alleen kunnen volhouden met de hulp van Allah subhanahu wa ta'ala. Die hen heeft uitgekozen. Om deze grote rol. Te vervullen. En er zijn. Zoals we de vorige keer zagen. Vele slaven. En slavinnen. Die gefolterd werden. Vanwege hun geloof. En vele van deze slaven. En slavingen. Die werden. Vrijgekocht. Door Abu Bakr. Radiyallahu anhu. Abu Bakr radiyallahu anhu heeft zich als taak toegeëigend, dat telkens als hij vernam dat iemand werd gefolterd omwille van zijn geloof dat hij er naartoe ging om diegene vrij te kopen en hij was bereid om alles te geven om alles te bieden om diegene van zijn foltering van zijn bestraffing te verlossen. En dit deed hij allemaal omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij plachtte hiermee niets anders te bereiken dan het welbehagen van Allah subhanahu wa ta'ala. Toen zijn vader een keer tegen hem zei: Mijn zoon, ik zie dat jij zwakke mensen vrijkoopt. Ik zie dat jij zwakke mensen vrijkoopt. Zal het niet beter zijn om sterke mannen vrij te kopen. Die jouw bescherming kunnen bieden. En die wellicht ook voor jou natuurlijk kunnen, kunnen werken. Die iets voor jou kunnen betekenen. Met andere woorden dat jij er iets aan overhoudt. Dat je het enigszins kan terugverdienen. Zal het niet verstandig zijn, zei hij tegen hem. Om sterke mannen vrij te kopen. Die jouw bescherming kunnen bieden. Hierop. Antwoordde Abu Bakr radiyallahu anhu. Met hetgeen wat ik doe, dus met het vrijkopen van die slaven, wens ik slechts het welbehagen van mijn heer te bereiken. Wens ik slechts het welbehagen, de tevredenheid van mijn heer te bereiken. Zijn vader die zei tegen hem, wellicht dat jij dan sterke mannen kan kopen die jouw bescherming zullen bieden. Maar als je even doordenkt, het kopen van deze zwakke slaven, die lijden omwille van het geloof, en dat jij ze dan vrijkoopt, en daarmee ook zorgt voor het behouden van hun geloof, van hun leven en van hun geloof, dat zal er toe leiden dat jouw bescherming wordt geboden, toch? Wij is waar, niet in het wereldse leven, maar wel in het hiernama's op de dag des oordeels wat is hetgeen wat telt namelijk de daden die jij hebt verricht en als Abu Bakr radiallahu anhu komt aanzetten met dit soort daden dat hij mensen heeft vrijgekocht die gefolterd werden vanwege hun geloof dan zal hem zeker bescherming geboden worden tegen het vuur naar aanleiding hiervan naar aanleiding van deze gebeurtenis openbaarde Allah subhanahu wa ta'ala de volgende woorden die vermeld staan in surat al vers nummer 14 tot en met 21 Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk Fa oftewel de profeet sallallahu alayhi wasallam spreekt de mensen aan en wat zegt hij tegen hun Daarom waarschuw ik jullie... ...voor een laaiend vuur... ...la yaslaha illa al ashqa... ...oftewel... ...daarin gaat slechts... ...de ergste ellendeling... ...naar binnen... ...degene die de hel zal betreden... ...is een ellendeling... ...alladhi kaddaba wa tawalla... ...wat heeft hij gedaan... Wat is zijn misdaad? Allah zegt, die logende. Hij logende de tekenen van zijn Heer. En zich afwendde. Hij wendde zich af van de profeet. Vrede zijn met hem. Wasayujannabuha al Oftewel, degene die Allah subhanahu wa ta'ala vreest. Zal op afstand van het vuur worden gehouden. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Wie is dezegene? Wie is deze persoon die zijn Heer vreest? En deze woorden slaan op Abu Bakr. Oftewel, degene die van zijn bezit geeft om zich te reinigen. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Oftewel. En het is niet voor een gunst aan iemand om hem te belonen voor datgene wat hij voor hem in het verleden heeft betekend. Het is niet als tegenprestatie bedoeld. Hij koopt vrij, die mensen koopt hij vrij. Niet als tegenprestatie. En niet omdat hij iets van hun in de toekomst verwacht. Maar, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, إِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى إِلَّا وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى Oftewel, het enige wat hij daarmee wenst te bereiken, het welbehagen van zijn heer, de verheven, en niks anders. Oftewel, hij zou zeer zeker tevreden zijn. Met andere woorden, Allah subhanahu wa ta'ala zou hem rijkelijk belonen. Surat al-Leel, vers 14 tot en met 21. Abu Bakr radiallahu anhu, zoals Allah te kennen geeft... Die zijn bezit uitgaf op de weg van Allah subhanahu wa In zoverre dat hij bereid was zoals we net zeiden alles weg te geven. Jullie zijn allemaal bekend met die ene overlever. Toen de profeet vrede zij met hem en keer de metgezellen opdroeg om iets uit te geven op de weg van Allah subhanahu wa Iets wat vandaag de dag als een grote last wordt ervaren door de meeste mensen. Maar toen de profeet dat zei tegen de metgezellen die daar aanwezig waren stonden de metgezellen natuurlijk op. En zij gingen allen naar huis om iets mee te nemen, om iets te halen, om het vervolgens aan de profeet te geven, zodat hij het vervolgens weer aan de armen kan uitbesteden. En iedereen stond op. En Omar anhu, had zich voorgenomen om een keer te winnen van Abu Bakr. Anhu. Want ze waren altijd aan het wetijveren. Aan het wedijveren. Ten opzichte van wat? Niet ten opzichte van wereldse zaken. Wie heeft de mooiste auto? Die heeft de grootste huis. Dat is het niet. Zij waren aan het wetijveren met betrekking tot zaken van het hier namens. Dus iedereen stond op... en ging naar huis... om het beste van zijn vermogen mee te nemen. Het beste. Niet het minste. Wij geven alleen maar uit datgene wat we niet meer nodig hebben. Wat ligt er in de schuur? Oh ja, een oude fiets. Geef weg. Omwille van Allah. Nee, beste mensen. Als je daadwerkelijk in gang wil stijgen bij je Heer... dan zou je moeten uitgeven... Van het beste wat jij bezit. Het beste wat jij in huis hebt. Daarvan zou je moeten uitgeven. Dus ze stonden op. En Omar had zich voorgenomen. Om deze keer te winnen. Van Abu Bakr. En hij ging naar huis. En hij keek naar zijn vermogen. En dacht van ik neem vandaag de helft mee. Dus Omar nam de helft van zijn vermogen mee. En ging terug. Toen hij daar eenmaal aankwam. En het geld dat hij meenam. Of het bezit wat hij meenam. In de schoot van de profeet vrede zij met hem. Wierp. Zei de profeet. Hoeveel heb je achtergelaten Omar? Toen zei Omar radiyallahu anhu. Vol trots en terecht. Hij zei. De helft. O boodschapper van Allah. De helft. Met andere woorden. Ik heb de helft weggegeven. Toen zei hij tegen Abu Bakr. Hoeveel heb je achtergelaten? Voor je familie. En voor je kinderen. Want dat zijn altijd onze zorgen. Hè? Wat te doen met de familie en de kinderen beste mensen, vertrouw op Allah subhanahu wa ta'ala en hij zal een uitweg voor je vinden hij zal het ook makkelijker voor je maken om te zorgen voor je vrouw en je kinderen maar vertrouw op hem in eerste instantie gelet op de woorden van deze man hoeveel heb je achtergelaten hij zei, ik heb voor mijn vrouw en kinderen Allah en zijn boodschapper achtergelaten met andere woorden ik heb alles, maar dan ook alles meegenomen en weggegeven zonder te aarzelen en dat maakt ze ook tot de beste gemeenschap ooit. Dat is de reden. En niet zoals wij. Een euro. Maar toch hebben we daar moeite mee. En moeten we over nadenken. En ik moet het eerst even met mijn verhaal kort sluiten. Kan het of kan het niet. En dan pas geef ik het weg. Subhanallah. Kijk naar deze metgezellen hoe ze waren. Toen is saddiq. radiallahu anhu. Maar dat was natuurlijk zijn voornaam. Saddiq. En saddiq betekent natuurlijk niks anders dan de waarachtige, de waarheidsgetrouwe en het was ook terecht want toen een keer een aantal metgezellen aan het dollen waren met Abu Bakr en hij ontzettend boos werd hij vond het niet leuk toen zei de profeet, hij riep laat mijn vriend met rust want op het moment dat jullie mij allemaal in de steek lieten en mij loogende was hij de enige die in mij geloofde en dat is waar, hij was de eerste die in hem geloofde daar waar anderen de profeet sallallahu alayhi wa sallam logende, zei Abu Bakr, ik geloof in jou. In zover dat toen Quraysh naar hem toe kwam en zei tegen hem, O Abu Bakr, heb je gehoord wat je vriend op dit moment beweert? Hij zei, wat heeft hij gezegd? Hij zegt dat hij gisteren nacht een reis heeft afgelegd naar Betelmaqdis. En dat hij vervolgens naar de hemelen is opgestegen. Toen zei Abu Bakr, het enige wat hij zei, hij zei, heeft Mohammed dat gezegd? Ze zeiden ja. Hij zei, dan heeft hij de waarheid gesproken. Kijk het getrouwen wat Abu Bakr had in Mohammed, sallallahu alayhi wa Toen het siddiq radiyallahu anhu, bezig was met het vrijkopen van de slaven, leefden de mensen in een tijd van onwetendheid. En was het vrij normaal om de mensen als slaven te behandelen. En als slaven te verkopen. En pas even later begon de discussie over de rechten van de mensen en het bevrijden van de mensen van slavenhandel, terwijl de islam, beste mensen, eeuwen geleden zich hiervoor heeft ingezet en heeft aangemoedigd. Toen de profeet sallallahu alayhi wasallam zag wat de metgezellen overkwam aan beproevingen en aan folteringen. Zei hij. Sallallahu alayhi wa sallam. Tegen hen. Waarom vertrekken jullie niet. Naar al-Habasha. Dus naar Abyssinië. Waarom vertrekken jullie niet naar Abyssinië? Naar al-Habasha. Waarom, waarom gaan jullie niet daar naartoe. Daar is een koning te vinden. Bij wie niemand onrecht wordt aangedaan. En zie hier de rechtvaardigheid van de profeet. Vrede zij met hem. Want we horen vandaag de dag van onze eigen moslims: die zeggen: wanneer het gaat om een ongelovige, je moet nooit goed over hem praten. Als het gaat om een ongelovige, die moet je niet prijzen. Als het gaat om een ongelovige, daar moet je niks mee te maken willen hebben. Maar zie hier de rechtvaardigheid van de Profeet. Alayhi Deze koning was een christen. Wat zei de Profeet over hem? Hij zei, er bevindt zich daar in al een koning die rechtvaardig is. Bij wie niemand onrecht wordt aangedaan. En vele moslims gaven ook gehoor aan deze woorden van de profeet Vrede hem En vertrokken naar al Ter behaald natuurlijk van hun geloof. Want ze werden gedwongen, zoals ze zagen, om het geloof te verlaten. Dit was de eerste hijra immigratie kun je zeggen in de islam, de allereerste al-Waqidi gaf te kennen dat dit plaatsvond in maand Rajab van het vijfde jaar nadat Mohammed de profeetschap ontving In het vijfde jaar nadat Mohammed de profeetschap ontving de eerste persoon die vertrok was Uthman ibn Affan natuurlijk met zijn vrouw Ruqiyah. De dochter van de boodschapper vrede zijn met hem toen de profeet sallallahu alayhi dit vernam zei hij mogen Allah met hen zijn mogen Allah met hen zijn Uthman is waarlijk de eerste persoon die samen met zijn familie emigreerde na Lot alayhi jullie weten dat ook Lot moest emigreren op een bepaald moment en hij vertrok uit zijn dorp. Hij zei is de eerste. Die samen met zijn familie emigreerde. Na Lulq alayhis salam. Ik wil het voor vandaag inshaAllah hierbij laten. Volgende week gaan we verder met de sira van de profeet. Vrede zijn met hem. Subhanakallah. Bi de shadu la ilayla. Saffurka wa